Liselot Thomassen met het NOS-journaal. De autoriteiten in het westen van Spanje zijn op zoek naar een groep van 14 Nederlanders... die er vandoor zou zijn gegaan nadat zes van hen positief waren getest op corona. De groep moest na de positieve tests in quarantaine in hun accommodatie, maar is spoorloos. De lokale autoriteiten hebben een internationaal opsporingsbericht uitgedaan dat op tv is uitgezonden... De plaatselijke burgemeester noemt hun vermoedelijke vlucht een misdaad. Provinciale gezondheidsdiensten zijn bezorgd over de risico's voor de volksgezondheid. Twee Iraanse hackers worden ervan verdacht dat ze eh, kiezers hebben geïntimideerd... en dat ze netnieuws hebben verspreid rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan de twee verdachten... hun collega's en het bedrijf waarvoor ze werkten... Volgens de aanklager stuurden de Iraniërs mailtjes met nepnieuws en dreigementen naar democratische en republikeinse kiezers. Ook verspreiden ze beelden van zogenaamde verkiezingsfraude. De twee Iraniërs zijn niet gearresteerd, ze zijn volgens justitie nog in Iran. De Haagse trompetist en bugelspeler Ak van Rooyen is overleden. Hij, gold, hij geldt als een van de grondleggers van de jazz in Nederland. Het trad op met tal van internationale grootheden als Miles Davis en Dizzy Gillespie. Van Rooyen werd meerdere keren onderscheiden. Vorig jaar nog kreeg hij de Boy Edgar prijs, de belangrijkste jazzprijs in Nederland. In het juryrapport werd hij de belichaming van de Nederlandse jazzgeschiedenis genoemd. Onlangs kreeg hij nog een Edison voor de cd van een optreden met het Metropoolorkest. Ak van Rooyen was 91 jaar. Het weer veel bewolking met lokaal wat motregen. De minima liggen tussen 8 en 11 graden. Overdag overwegend grijs met mogelijk wat motregen. En dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.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 That all day. Love how you moving your body, say shake, shake it only for me. Fight See now. the girl, me you the know why your perfect. We be doing this all night. Uh. Champagne up and buzz, where we popping it like dynamite. Come when we touching at the street and we fresh at the feet to the DJ turn up the beat. All men going into night to the morning light. To the girl, then we have them all leaves. Yeah. Yeah. When you keep pressing back girl. Yeah. Up this bad girl, make me reset the clock. girl. When, When you keep pressing my girl over and over, Dynamite, oh, Dynamite, oh, Bam, let it bam. You and me, I'm young, you'll be. Tonight, tonight, wish you a fish from the dance floor to the bedroom, sweet relapse. Give me a little more but the love, when I gonna stop. Race it up, my girl, the bumpy jab jab. When you keep pressing my girl, you will blow up this bad girl. Make me reset the clock, We're girl. When you keep pressing my girl over and over. Time to time Get the love in and stop y'all. Together now. You know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 Denkken we nog meer van dit soort dingen in de wereld Dan kunnen we een villa en een jacht nou, villa en jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Maar is duur Nou ja Herman, zit er meer in een romantisch Nou, Ik vind dat toch wel belangrijk Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind je belachelijk. Nou ik echt bang. Bang. wij zijn wit, het varken nou en de tang. Betaalbare romantiek, de bestaat toch wel niet? Voor en een vries. Dat kost me mijn hand vol, Jij bent de schrikdraad ik waarop de ik pies. Ik ben de kip, jij bent de koffie. Ik ben de pauw, jij bent de pil. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Jij bent Bertien Stemberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben bier. een beetje maken Jij bent Pieter, ik het klavier. Het leek me Het leek me opsterk. Het leek me ook leek me Laat me niet meer gaan, want als ik los ben haal ik je sterren op voor jou. de baan, rond de wereld die alleen maar draait om jou, ik zie je overal.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 Yeah. in the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 No! 6.9 ZFN